Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is na een bezoek aan Londen doorgereisd naar Brussel. Daar praat hij met NAVO-chef Rutte en EU-voorzitter von der Leyen over de plannen voor vrede in Oekraïne. Er ligt een plan dat door de VS en Rusland is opgesteld, maar Europa vindt dat de belangen van Oekraïne vergeten worden in die plannen. Zelensky sprak vandaag al met de leiders van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die zeiden dat de onderhandelingen in een cruciale fase zitten, maar gaven geen details over de stand van zaken. De nieuwe burgemeester van New York geeft inwoners van zijn stad tips om tegen de immigratiepolitie ICE in te gaan. Zoran Mamdani wijst mensen in een filmpje op sociale media op hun rechten. Daarin zegt hij dat immigrantenagenten mogen filmen en dat ICE-agenten niet zomaar bij iemand thuis of op school mogen komen. Sinds het aantreden van president Trump is het aantal arrestaties door ICE flink gestegen. Zo zijn er geregeld invallen op plekken waar veel buitenlanders werken. Mamdani noemt die invallen onmenselijk en wreed. Uit een bibliotheek in Sao Paulo in Brazilië zijn meerdere kunstwerken gestolen. Het gaat onder meer om acht gravures van de Franse kunstenaar Matisse. Gewapende dieven drongen de bibliotheek binnen en gingen er met de werken vandoor. De politie weet wie de verdachten zijn, maar ze zijn nog steeds spoorloos. Bij het WK Voetbal volgend jaar worden bij alle wedstrijden twee verplichte drinkpauzes van drie minuten ingevoerd. Voetbalbond FIFA hoopt zo rekening te houden met de hoge temperaturen die worden verwacht in de gastlanden. Dat zijn Mexico, Canada en de Verenigde Staten. De drinkpauzes zijn gepland in de 23 e en 68 e minuut van de wedstrijden. Het weer. In het zuiden regent het, maar verder blijft het droog. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 11 graden.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 Metal Podium wordt vanavond voor jou beentje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Ja, goedenavond, Metal metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Je luistert alweer naar deze 207e aflevering van mijn N Hard Rock... En Heavy Metal gespecialiseerd programma Play It Loud. Op de maandagavond natuurlijk. En met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema. Vijf thema uitzendingen: leg ik meer nadruk op het nieuwste materiaal van de grotere metalnamen De Nederlandse metal scene. Wisselende gasten, zowel fans als bands en de extreme underground metal scene met Ben van Rode. Elke laatste maandag van de maand. Maar we hoorden die ook wekelijks op de hoogte houden... Dankzij het metal nieuws en de concertagenda. En de programmering is de laatste tijd een beetje opgeschoven. Want normaal hoor je altijd de Dutch Fury uitzending op de tweede maandag. Maar deze thema.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 vanwege medische omstandigheden een telefonisch interview met hem... maar vanavond kon hij gelukkig wel komen... Uh, toen had ik het over zijn metalcore band Reaching As We Fall, waar hij zanger van is. Maar daarnaast heeft hij ook een side project waar hij actief mee is en waar we het vanavond uitgebreid over gaan hebben. Ik heb het natuurlijk over Jannik Walters en zijn project Portent. Jannik, goedenavond en uh, welkom bij Play It hey, je? goedavond. Bedankt uh, dat je mij weer wil hebben. Uh, ja, nee, tuurlijk. Altijd gezellig. Ja, Leuk om te hebben. Je. Eindelijk uh, <laughs> kan ik je ontmoeten. Hoe is het uh, nou met je been uh, na de laatste keer? Uh, ja, gaat gelukkig uh, een stuk beter. Ja. Uh, het is eigenlijk alsnog aan het hele. Ja. Uh, cool. Zeg maar de litteken ervan. Ja, ja. Uh, want het was uiteindelijk nog ja, best wel een hevige operatie en alles. Maar ja. uh, uiteindelijk uh, zijn we hier in de tussentijd ook uh, wat showtjes uh, kunnen doen. Dus uh, leven is goed. Ja, mooi op te horen man. En uh, blij dat je er bent. Uh, je hebt ook iemand uh, meegenomen vanavond die er uh, vanavond bij wilde zijn. vertel Ja, zeker. Uh, vandaag heb ik uh, Howard Leon... Uh, meegenomen. Mm -hmm. uh, yeah. Nu in Nederland, maar komt uit Amerika. Okay. En uh, hij is de producer, zeg maar, heeft de mix en master gedaan. van uh, deze EP waar we het vanavond over gaan hebben. Dus yeah. uh, shout-out naar Howard Leon. Als je yes. voor jouw mix en master. Uh, ergens naartoe moet, ga naar hem toe. All right. Nou, uh, Howard, uiteraard ook van harte welkom. Uh, nou, als je wat wil zeggen, je mag het altijd doen. Uh, mm -hmm. Maar zijn Engels, uh, ja, zijn Nederlands is niet, uh, niet goed genoeg, denk ik, uh, om zich uh, duidelijk te maken. Dus uh, hij blijft lekker op de achtergrond de Het draait allemaal tenslotte om jou ook. Uh, ja, je bent hier nogmaals uh, voor jouw side project portent. Uh, yes. Vertel, uh, wat maakt je, um, je met dit project precies en, en doe je dit helemaal alleen Um, ja, in principe doe ik Portent helemaal alleen naast de mix en master... omdat ik dat zelf niet kan. Okay. Um, ja, Portent is gewoon een solo project uh, ja, voor mij om gewoon de dingen te doen... die ik leuk vind om te doen, die ik niet ja. met mijn uh, eigen band uh, per se kan doen... en ook gewoon om te groeien als een muzikant. Ja. Um, maar ja, in principe doe ik alles. Ik uh, schrijf en neem alles zelf op... Uh, alleen het enige waar ik soms een beetje hulp in krijg zijn mm -hmm. de drums. De drums, yeah. ja. Ja, oh, want ik ben geen drummer. Dan nee, nee, dus <laughs> nee, precies. Daar moet je wel even maar, iemand voor inschakelen. Ja, ja, precies. Maar ja. gitaar, bas, vocalen, alles, uh, ja, alles is voor mij, ja. ja. En wie, wie heb je dan ingeschakeld voor je, voor je drums dan? Um, eigenlijk de feature die we op een van de nummers hebben... is mm -hmm. een vocalist, ook uit Amerika, uit mm -hmm. uh, een band die heet Hollow Construct. Ja, oké. Ja, uh, hij heet Cory uh, Hij heeft de drums voor mij uh, aangepast. zodat ze wat beter klinken dan hoe ja. ik ze had geschreven. Okay. Uh, en ja, later ga je hem ook nog horen op een van uh, de nummers uh, genaamd Nomad. Yes, die komt in de tweede uur inderdaad voorbij. Yes. Klopt. Uh, hoe kwam je er zo bij om uh, Portent te, te beginnen? Uh, nou, ja, nou. het is een... Ja, moet ik heel even terugdenken. Het is ja. eigenlijk uh, hoe het een beetje was begonnen. Mm -hmm. uh, nou, ik zit natuurlijk in mijn... In mijn band Reaching as You Fall. Mm -hmm. En ja, ik wou wat heftige dingen uitbrengen. Alleen met Reaching gebeurde het dan nog niet. Nee. En ik ben af en toe nogal ongeduldig. Ja. Dus ik dacht van, nou ja, ik kan gitaar spelen, ik kan bas spelen. Ik probeer het zelf gewoon. En uh, ik schrijf lekker nummers op gevoel, wat ik leuk vind. En ja. dat deed ik dus nu ook met uh, Portent. Ik schreef gewoon wat nummers. En toen dacht ik van, hoe vet zou het zijn als ik gewoon... Mijn eigen ding zou uitbrengen. Want ja. eerst zou ik Portent eigenlijk een gehele band maken, maar toen ja. dacht ik van ja, maar heb ik daar wel tijd voor? Omdat ja, ik ook nog met Reaching zit. En ja, toen dacht ik rond. van nou, dit is een leuke, leuke uitlaatklep als, ja. uh, als muzikant zijn. Ja, want je maakt uh, deathcore met uh, Portent en metalcore met uh, Reaching. Hè? Ja, klopt. Ja. Uh, Portent is inderdaad meer hardcore, metalcore gericht met wat. Uh, Modern metal mm -hmm. uh, influences, zeg maar. Ja, precies. En Portent is gewoon echt uh, het wat hardere beukwerk. Ja, ja, ja. ja alright. Uh, je stuurde me een uh, lijstje met nummers door die voor jou uh, een belangrijke invloed zijn geweest voor Portent. En uh, we begonnen yes. met de uitzending, uh, net de uitzending met Spite, uh, het nummer Hangman. Yes. Daarover zo direct meer. Uh, ik moet je eerlijk bekennen, ik ken al uh, muziek en de bands niet die je me stuurde. Uh, hoe en met welke band is de liefde voor deze stijl uh, deathcore in het algemeen uh, precies begonnen? Ja, zeg maar. Uh, het begon eigenlijk een beetje. Uh, ja, met, met spijt, toch wel. Mm. In ieder geval voor de inspiratie van Portent. Ja. Uh, ja is iets, iets meer hardcore met deadcore inderdaad. Maar. Uh, ja, ik vond het gewoon zo heftig klinken. Van, uh, de, de muziek klinkt gewoon alsof alle personen in de band geïrriteerd zijn. Ja, precies. En ik dacht van. Weet je, um, ik wil ook gewoon lekker wat muziek maken waar de tekst niet per se in de, in de voorlichten voorlicht zeg maar zit, mm -hmm. maar ja, gewoon wat wat super pissed klinkt, ja. weet je wel, waar waar iedereen gewoon op wil het bangen, in de een moestit wil gaan, frustraties op kom Ja, vieren, precies. Zeg maar. precies. Ja, dat is altijd de lekkerste muziek. Ja. En, en welke aspect van de stijl uh, trek je het meest aan? Een uh, deathcore? Uh, um, ja, toch wel. Hierin, in echt deze specifieke core, is het mm -hmm. wat meer toch die agressiviteit yeah. die, die erin zit. Van je kan gewoon hele andere emoties uiten dan bijvoorbeeld met metalcore. Mm -hmm. uh, en dat was toch een pad die ik ook nog wou bewandelen. Naast de metalcore die ik doe. Uh, dus ja, ik denk dat dat wel echt het aspect is van: ik, ik wil gewoon. Gewoon muziek maken waar mensen misschien bang voor worden. Ja, Dat klinkt niet dus zo. Ja. Maar zoals Phil Bozeman zei. Yeah. Metal uh, needs to be angry. Ja. And uh, you need to be uh, scared of it. Ja, yeah, Exactly. That's uh, what metal is for. Hè? En, en wanneer begon metal voor jou een, uh, een manier te worden om jezelf uit te drukken? Al op een hele vroege leeftijd. Eigenlijk voordat ik uh, metal luisterde, luisterde ik echt naar hele andere muziek. Echt veel rustige muziek. Ja. En wat luister je, zo, je Ja, zelfs. Boy bands en shit oh, Ja, ja. En, uh, <laughs> <Dat> <laughs> en uh, ik, nou ik vond muziek altijd leuk. Oh, ja. ja, dat was wel toen ik heel jong was. Ja, maar okay. uiteindelijk... Um, in mijn eerste jaar van middelbare school... kwam ik opeens Disturbed tegen. Oh, ja. En uh, begon ik steeds iets meer erin te gaan. Ik vond hard rock altijd wel tof. Mm -hmm. Alleen toen ik Disturbed hoorde, ging ik opeens van Disturbed naar Infant Nihilator... opeens de, uh, naar Parkway Drive, opeens daar naartoe. En ik dacht echt van... Je ontwikkelde meer de agressieve bands. Uh, ja, precies. En toen dacht ik van, wow, wat, wat is dit? dit uh, en ik voelde me heel thuis erin. Ik, kon, ja. ik las de teksten en ik kon me er enorm in vinden. Behalve die van Infant Nihilator, mm -hmm. want die heeft wel gekke teksten. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld Parkway Drive of zo... En uh, ja, Memphis May Fire. Ze hadden allemaal emotionele teksten uh -huh. over agressieve muziek. En ik kon me daar enorm thuis in vinden. Oké, okay. nice. nice. En, en, en waren dat ook de, de bands die je net noemde... ook jouw eerste grote voorbeelden in de heavy scene? Of, uh? Ja, nou, in ieder geval de, waar ik als eerste, uh, ja, wat ik als eerste luisterde. Wat ik uh -huh. uh, als eerste voorgeschoteld kreeg, zeg maar. Ja, precies. Maar. Uh, nou, je beheerst ook meerdere extreme vocal styles. Uh, wie hebben jou daarbij gevormd? Uh, mijn grootste invloed qua echt heavy vocals... Uh, is uh, Brian Will mm -hmm. van Currents. Okay. Uh, hij heeft een hele goede valscore-techniek uh, die hij gebruikt. En ja. dat wou ik ook echt doen. Dus daar heb ik de, mijn ja, stel echt enorm op gebaseerd. Ja, uh, ja ik moet er wel zeggen, van hij is wel mijn grootste invloed. Uh, en uh, Maddie Mullins van... Um, van Memphis Mayfire, Ryan Kirby, van Fit for a King. Dat zijn wel echt... De uh, main uh, influencers. Yeah, yeah. Ja, ja. current gaan we straks nog uh, horen in de tweede uur. Uh, waarschijnlijk yes. uh, wanneer je net niet bent, maar je kan <laughs> ook <of> nog uh, <laughs> luisteren op je telefoon. Ja, yeah, uh, Zoals, uh, oh nee wat is jou belangrijkste? Voor jou het belangrijkste? Is dat agressie, emotie of storytelling in de lyrics? Het zijn alle drie hele belangrijke... Ja, dingen in muziek. Mm -hmm. Voor mij is het toch de emotie. Van, wel. Uh, ik vind storytelling heel nice. Uh, omdat ja, ik voornamelijk uh, muziek ben begonnen als tekstschrijver. Mm -hmm. uh, als een soort van poët, weet je wel. Mm -hmm. Maar uh, de emotie die is gewoon het hele plaatje. Ja. Bijvoorbeeld de agressie zit meer in de instrumentale. Ja. Of alleen in de vocals of whatever. Mm -hmm. uh, storytelling zit alleen in de lyrics. En... Dan heb je emotie en dat is gewoon het hele nummer. Right. En dat is wel echt het belangrijkste. Wat een met je doet. Oké, okay, helemaal goed. Het is belangrijk inderdaad. Zeker. Uh, zoals gezegd, uh, openen we het uur uh, natuurlijk met de band Spijten. De track Hangman. Uh, dat is een van je eerste keuzes. Uh, yes. Wat spreekt uh, jou in, in spijt zo enorm aan? Oeh, spijt is gewoon. Is gewoon. Ze zijn pissen. Uh, <laughs> dat was goed te horen, inderdaad. Ja, ja, lekker ja spijt, spijt. Ja, klinkt gewoon leuk. Het klinkt alsof ze muziek maken die ze leuk vinden. Ja. Gewoon, ze doen wat ze willen. Ze maken uh, agressieve pistmuziek. Uh, en ik heb hen ook een paar keer live gezien. Die ja. moshpits zijn super superveilig. Ja, één uh, ja, keer uh, geloven, ja. Bijna, bijna mijn elleboog gebroken in een van ja. die uh, moshpits. Hij gaat er hard aan toe. Hè. Ja, ja, zeker. Zeker bij spijt. En, uh, ik ja, ik zat ernaar te luisteren en ik dacht ik kan dit ook. Ja. <laughs> Echt. Nou. Dat gaan we straks horen in de tweede uur. En na het eind van de eerste uur ook ja. natuurlijk. Uh, ja, je hebt uh, met Portland ook een, uh, een nummer gemaakt met dezelfde titel. Zijn er connecties met jouw versie die je van spijt, Hangman? Uh, nee, eigenlijk niet. Um, de EP um, die ik als laatste heb uitgebracht waar de Hangman een nummer van is... Uh -huh. Uh, dat gaat eigenlijk over een UFC-vechter. Ja. Uh, elk nummer gaat over een UFC-vechter. En de okay. is de bijnaam van de UFC-vechter. Ah, oké. Okay. Ja. En, en de Hangman in Spites' nummer is dus weer compleet ander... Uh, ja, ik uh, denk het. Ik, uh, ik uh, heb de tekst even een tijdje niet voor me gehad. Dus okay. ik weet uh, niet helemaal Nibistief. waar het over gaat. Maar het <laughs> niet uit verder. Uh, als tweede op de lijst staat het nummer uh, A Terrible Day for Rain... van de band Alpha Wolf. Yes. Uh, wat betekent Alpha Wolf voor jou qua taal of doet? Uh, Alpha Wolf die is gewoon super groovy. Ja. Uh, he, uh, zeg maar heel agressief, heavy, maar ook groovy. En dat vind ik ook een, een belangrijk aspect van een nummer. Het mm. moet lekker met je meegroeven, moet je lichaam laten bewegen, je, moet je ja. laten headbangen of Precies. gewoon lekker iets los, laten tonen, weet je wel. Ja. Ja, dus uh, ik denk dat ik dat bij Alpha Wolf heel nice vind. Van, ja. Ze zijn gewoon heel creatief en uh, ik haal daar veel inspiratie uit om ook lekker creatief met mijn nummers te zijn. Hm. En als je een uh, element uit hun sound kon stelen, verported of misschien al hebt gedaan, wat zou dat zijn? Uh, sorry, wat zijn? Uh, als je een element uit hun sound zou kunnen stelen of je misschien al hebt gedaan, uh, wat zou dat zijn? Hun whammy riffs. De whammy riffs. Ja, zeg uh, maar, uh, okay. hun gebruiken echt enorm veel zo'n whammy pedal tijdens hun riffs en hun uh -huh. hun kunnen dat echt op een hele. Ja, bouncy, groovy manier doen. Dus, uh, en ik heb echt. Ja, Zo goed ben ik ook weer niet nee. in de gitaar. Dus ik ben van. Uh, dat zou ik uh, nog nog, uh, wel, zou dan ik wel uh, in mijn nummers ook nog willen. Alright, wie weet? Ja. Komt het ooit nog uh, een keer uh, van pas. Uh, is er uh, voor ik hem uh, ga instarten, nog iets anders wat je over dit nummer wil vertellen? En de band? Uh, dan, uh, nee, dan niet echt. Instarten? Het is gewoon een. Uh, Lekker nummer, dus geniet ervan. Dat gaan we zeker doen, daar komt hij. Uh, Alpha Wolf dus met het Terrible Day for Rain. Met aansluitend nummer van Abby Falls. Uitgekozen door en van belangrijke invloed van Yannick Walters. De man achter One Man Death Corp project Portent. Tot zo! Me. Your days come to soon end. Your rusty imagination. You rocks us to a satellite inside. Into this extinction, cut out the stars. See you on the other side.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 Welkom terug. Je hoorde Abbey Falls met Hell is Other People uitgekozen als belangrijke invloed voor Portent, de Deathcore side project van mijn speciale gast van vanavond, Jannick Walters, die we ook kennen als frontman van metalcore band Reaching As We Fall. Jannick, yes, uh, nogmaals yes. leuk dat je bent vanavond, man. Yes, nogmaals bedankt. Ja, bedankt. <laughs> altijd leuk, altijd, altijd leuk. leuk. Zeker, zeker, man. Leuk om je te hebben hier vanavond. Uh, je koos voor Abbey Falls, uh, een relatief nieuwe band. Uh, hoe kwam je zo op het spoor? Um, het was eigenlijk een uh, Spaanse vriend van me, genaamd Uri. Mm. Die uh, mij op de hoogte had gebracht van deze band. Yeah. Uh, een keer toen we aan het chillen waren in Berlijn, had hij het opeens opgezet. En ik dacht van, wauw, dit is super heavy. Ja, dit is uh, heavy. Het uh. ja. klinkt super spils. Ja. Oh. En... Uh, ik dacht van ja, ja, dit is een goede band. Zeker, <laughs> zeker. Ja, ik hoorde het voor het eerst, maar uh, het uh, klonk eerlijk lekker intens inderdaad. En uh, hun vocal delivery ook uh, zeer intens. Ja, zeker. Wat trekt jou daarin uh, aan als uh, vocalist? Um, ja, je brengt gewoon... Ja, van waar we het eerder over hadden, de emotie. Je brengt iets erin over. Uh -huh. En de vocal delivery van hem is gewoon... Het klinkt zo paniekerig, waardoor je een hele nieuwe element aan de muziek geeft. Ja. Omdat deadcore iets meer ja, zogezegd scary kan zijn, weet je mm -hmm. wel. Maar dan doe je van die bepaalde screams... dat een beetje angstig klinkt, een beetje paniekerig. Uh, en dan geef je opeens een hele andere viewer aan... En ik denk toch dat hun wel een van de eerdere bands waren die dat doet. Oké. Okay. En, en waarom koos je specifiek voor dat nummer? Hell is Other People? Uh, ja, het heeft zeg maar uh, een uh, breakdown op het einde. Yeah. Uh, waar je gewoon tremolo chugs hebt. Uh -huh. uh, en dat heb ik ook toevallig uh, gepakt voor inspiratie uh, in het laatste nummer van uh, de nieuwe Portent right. Wat we ook later uh, gaan horen. Zeker, zeker. Uiteraard is het anders, yeah. maar... Uh, yeah inspiratie, ja, inspiratie uh, moet die er altijd zijn, kom. toch? Ja, zeker weten. Ja. Ik dacht zelfs dat hij afgelopen was... en dan uh, ging hij weer door. Dus ja, Dat, was, dat zijn de beste momenten. <laughs> dat zijn zeker de beste momenten. <laughs> de volgende band waar je voor koos en die we zo direct gaan horen... is uh, Varials, uh, gaat het om. Uh, die staan bekend om brutality over complexity. Is dat ook iets wat jij nastreeft? Ja, zeker uh, met portent wel. Ja? Ja, uh, ik hou ook zeker van complexe dingen... Mm -hmm. um, in andere soorten metal genres, bijvoorbeeld... Maar met Portent. Portent gaat er gewoon om, weet je, uh, de muziek uh, wilt ervoor zorgen dat jij wil moshen. ja, en uh, dat je gewoon een good time hebt, weet je wel? Precies. Uh, het is heel simpel, dat, uh, het concept van Portent en uh, het gaat er gewoon Lekker hard heavy in. riffs en having fun. Ja, yes, precies. En wat vind je zelf belangrijker, groove of chaos? Hmm, ik hou van beide. Oh, ja, van beide. Ik, ik hou van beide. Ja, ik ben toch wel van. Een, een, ja, ik vind een goede blend van die twee wel nice. Oh, nee. okay. moet er moet een beetje van beide hebben. Als het alleen maar chaos is, dan kan het, ja, kan het soms een beetje wegvallen. Ja. En als het alleen maar bouncy is, of alleen maar groovy. Dan mis je toch een beetje die heftige elementen af en toe. Oké. Okay. Nou, we gaan gewoon voor de combinatie daarvan dus. Yes. Dankjewel voor je toelichting. We gaan er, luisteren naar Varials dus met uh, .50 als ik het goed uitspreek. Of point .50. En dan sluiten nog zo'n lekkere deathcore knaller. Enjoy en tot zo. Varios, ik zei het verkeerd, draaide ik het Deathcore Quintet Dead Awake uit Illinois met het nummer Expendable. En ik zit hier vanavond nog altijd met Yannick Walters, de man achter het One Man Deathcore project Portent, Waar we het straks in de tweede uur uitgebreid over gaan hebben. En zelfs de nieuwe EP Chapter 2 Paid in Full volledig zullen gaan draaien. De boodschap in dit zojuist gedraaide nummer van Dead Awake is zwaar. Dat jij als schrijver bewust op maatschappelijke thema's? Ehm... Uh... Nou, nee, ik vind het uh, wel tof als mensen uh, erover willen schrijven. Mm -hmm. Het is vaak iets waar ik zelf persoonlijk niet heel snel uh, nee. over zou schrijven. Nee. Uh, zit er wel aan te denken om het misschien in de toekomst te doen. Zeker met de staat waar de wereld nu in zit. Ja, precies. En veel dingen die er nog steeds in het dagelijkse leven gebeurt. Wat vaak, uh, uh, hoe noem je dat, die uitdrukking door neus en lippen gaat of mm -hmm. zo. Uh, ja. Dus uh, het, ik vind het uh, ja, altijd wel gaaf als bands dat durven te doen. Zeg maar net zoals een band Stray from the Pet, die mm -hmm. doet het enorm. Uh, ja, ik, ik vind dat gewoon heel vet als je dat durft... omdat je ja. heel veel kritiek er ook door kan ontvangen. Dat uh, denk ik ook wel inderdaad, ja. Dus het is wel uh, toon van lef, zeg maar. Ja, zeker. Alright. En hoe, hoe zoek jij de balans tussen agressie en emotie in muziek? Um, ik vind vaak emotie... Uh, Binnen de leadgitaren en binnen uh, de teksten die ik schrijf. Mm -hmm. Ik vind dat wel waar ik mezelf het meest in uit qua emotie. Yeah. Uh, want je kan echt een super heavy breakdown of riff hebben. En dan kan je bijvoorbeeld een hele emotionele of uh, melancholic uh, lied erop doen... Om de vijf aan te geven. Ja. En dan uh, zit je bijvoorbeeld wel op een agressieve manier... bijvoorbeeld de tekst, uh, het te schreeuwen. Mm -hmm. uh, maar dan heb je bijvoorbeeld hele emotionele teksten. Uh, en ik denk dat die combinatie... Die, die gehele plaats van emotie gewoon heel goed uh, maakt. Het, het is tegelijkertijd agressief, mm -hmm. maar het heeft een betekenis. Ja, precies. All right, dat is mooi. En, en hoe, hoe zit dat met uh, wat betreft jouw eigen band, Reaching As for Fall? Doe je dat op dezelfde manier als met Portent? Um, ja, nou ja, op het moment hebben we een um, wat meer een main songwriter in onze band. Okay. Uh, Andy Neri, mm -hmm. um, onze Italiaanse gitarist. Yeah. Um, uh, hij is de laatste die uh, de band is gaan joinen. Okay. Uh, maar meteen een hele sterke presence heeft. Yeah. Um, hij heeft tak, ook uh, het, bijna het meeste van de vorige album geschreven. Uh, uh. En ook in uh, iets dat ik niet kan vertellen. <laughs> nee, <okay>. nee, <laughs> maar uh, <laughs> hoe heet dat... Um, maar ja, hij uh, is de main songwriter... als het gaat om instrumentals. Vaak uh, zeg ik van... Hey, deze vibe wil ik. Ja. Ik wil ongeveer deze structuur hebben. Precies. Um, ik hou er wel van om ermee bezig te zijn. Maar hij is zo'n betere songwriter... dan dat ik ben, dat ja? ik het liefst aan hem wil houden. Tenzij wel, ik echt ja. denk van... Ah, dude, dat is shit. Ja, uh, dan moet het anders, weet moet je wel. Moet wel op jouw manier uh, gebeuren dan uiteindelijk? Uh, nou ja, kijk, of. ik ben geen dictator. Ja, nee, natuurlijk. We, doen, we maken de keuze met z'n allen. Uiteraard. Maar ja, ik heb vaak wel, als het om muziek gaat, Een sterke opinies. Ja, ja, precies. Uh, en ja, ik uh, ben meestal wel degene die gewoon over de tekst gaat... en de vocal timings. Ja. Um, en wel vaak de ideeën voor de nummers... Uh, bedenk. Ja. Um, en in de eerste album had, uh, had ik ook wat nummers geschreven ervoor. Mm -hmm. Maar uh, ja, in principe. Uh, ja, ik gewoon teksten, voornamelijk. Hij instrumentale. Ja. En uh, samen zijn we de perfecte duo. Yes, top. Uh, je had ook een nummer van, uh, van jullie band ingestuurd. Uh, je koos voor yes. Aking to Disappear van het uh, dit jaar op 18 april verschenen debuutalbum Live in Memories. Ja. Uh, waar gaat de track inhoudelijk over? Inhoudelijk uh, gaat de nummer enorm veel over anxiety en depressie. Mm -hmm. uh, dit nummer gaat er eigenlijk over de gedachten... dat je soms uh, zou denken van hoe makkelijk het is... om gewoon niet meer in deze wereld zeg maar, te zijn. En dan beteken, beteken ik dan niet per se op een uh, suicidale manier of iets. Mm -hmm. Maar ik bedoel het meer op een manier van... Soms zit je in bepaalde punten van je leven... of ga je door bepaalde dingen heen... waar je zo moeilijk mee kan dealen. Van wat nou als je opeens uit de niets... naar een ander land kan verhuizen. Niemand weet meer je naam. Mm -hmm. Niemand weet wie je bent. En je kan gewoon een nieuwe start maken. Yeah. Uh, maar dat je eigenlijk dat tegelijkertijd ook niet wil. Je wilt het, maar je wilt het niet. Nee, en dat is zeg maar die anxiety nee. die in je zit. Mm -hmm. Dus... Van je wil weg, maar. Ja, je vindt het spannend. Je, je wilt niet het leven weggooien dat je al hebt gemaakt. En uiteindelijk zit je een journey te maken in je leven. Mm -hmm. Om je leven gewoon volledig te maken. Om jezelf gelukkig te voelen. Oké. Okay. Mooi verwoord, dankjewel. Uh, we gaan er uh, naar luisteren. Uh, na Eking uh, to Disappear hoor je een van de vroegere nummers uh, van Portend. Maar daarover uh, meer daarna. Tot zo, ga niet weg. And don't forget Rather than forgive Look what you've done I feel like giving up There's nothing left to say No one will miss sure you when you're gone It's getting harder to break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 We zijn weer terug met Yannick Walters en we hoorden zojuist de twee bands waarmee hij actief is. Reaching As We Fall is als eerste zijn main band met Aching To Disappear. En aansluitend zijn deathcore project Portent met het nummer en de allereerste single Venom From The Teeth van de debuut EP Chapter One A Tone, Dat in 2024 werd gereleased. Uh, wat yes, was yes. precies de eerste inspiratie voor het uh, specifieke Portent geluid? Um, uh, ja, de inspiratie qua bands was het eigenlijk voornamelijk Throne en Alpha Woof. Mm -hmm. uh, ik vond gewoon de groove en agressiviteit samen heel vet. Uh, mm -hmm. Die hardcore sound uh, was gewoon heel nice. En uh, ja, ik dacht toen van, ah, dat wil ik ook doen. Ja. En uh, heb ik gedaan. Inderdaad. En uh, ja, uiteindelijk, uh, als ik er zo terug naar luister, want ik heb het al een tijdje niet meer geluisterd, uh, uh. dat nummer. Allee. Maar uh, ja, ik, bl Tol, ik blijf het een leuk nummer vinden. Ja, ja. Nou, goed dat we hem uh, toch hebben gedraaid vanavond. We hadden nogal twijfels in het begin over, het Willen we hem draaien of niet? <laughs> we hadden toch tijd genoeg erover. Maar A Throne hebben we niet opgenomen in de lijst vanavond. Waarom? Nee, klopt. Uh, heel eerlijk, vergeten. Vergeten. Ah, okay. <laughs> Ook omdat ja, het voor kiezen. de nieuwe EP wat minder een inspiratie was. Okay. Uh, voor de oude EP was het Dan een weer we hele grote inspiratie. Okay. Uh, alleen ja, voor de nieuwe EP. Uh, ja, had ik nieuwe inspiraties en daar uh, had ik vooral uh, de nummers gekozen die we in het eerste uur draaien. Ja, precies. All right, helemaal goed. Uh, en, en wat wil je dat de luisteraars voelen bij dit nummer? Uh, sorry? Wat wil je dat de luisteraars voelen bij dit nummer? Wat wil je voelen? Uh, ja, gewoon uh, lekker naar muziek luisteren. Ja, zoals ja, ja, uh... ik al zei, van, de, het concept van Portent is best wel simpel. Gewoon het uh, leuke zien in die agressiviteit. Ja, oké. Okay. Uh, nou, Het was zoals uh, gezegd jouw eerste single en EP. Uh, had je daar ook lang aan gewerkt? Aan de, um, aan de eerste EP? Mm -hmm. Ja, daar had ik um, wel een tijdje aan gewerkt. Uh, de eerste twee nummers van de EP... Venom uh, from the Teeth en The Reaper... Mm -hmm. had ik echt allebei in twee dagen geschreven. Oké. Okay. Um, Alleen het laatste nummer, Toon, dat, dat nummer duurde echt heel lang om te blijven. Ja. Omdat ik gewoon geen inspiratie meer had. Ik was echt van, wat moet ik hiermee? <laughs> en uh, Het was echt ja, trial and error. Um, en ja, uiteindelijk um, ja, was een nummer denk ik in vier, vijf maanden oh, geschreven. Bijna een half jaar. Oh, dat is best lang, ja. Um, en uh, ja, uiteindelijk ook wel leuk geworden. Mm -hmm. en, um ja, ik ben wel uh, blij met de resultaat uiteindelijk. Ja, dat is het belangrijkste uiteindelijk. En The Reaper, dat is het. Of Reaping was het? De Reaper. The Reaper. The Reaper, Is dat ja. ook een flow nummer of intro? Want je had uh, intro? Dat, was, dat was een uh, interlude. Een interlude, ja. ja okay, zeg dus... maar het connect, de twee nummers aan elkaar. Er mm -hmm. zitten wel een paar vocalen in, maar het is ja. voornamelijk ambiant gitaren. Okay. Met uh, een soort van moskee-achtige zang. Oh, okay. uh, naar een hele heftige breakdown. En dan gaat het heel. ...mooi in het toon, oh, right. zeg maar. Nee, een mooie overvloei Oké, dat is altijd nice. Nou, we hebben hem helaas niet uh, uitgekozen om te draaien vanavond... ...maar uh, ja. jullie kunnen hem altijd uh, luisteren... ...op de uh, ja, belangrijkste streamingkanalen, ja. denk ik zo. Op, uh, op ja. alles. Op alles. alles. Ja, Spotify, uh, YouTube, noem het op. Daar yes. is hij op te vinden. Uh, nog even waar het uh, nummer inhoudelijk over gaat. Hè. Dan gaat het over Venom from the Teeth. Uh, Venom from the Teeth inhoudelijk uh, gaat uh, zeg maar over een voornamelijk... Uh, irritatiepuntje wat naar sommige mensen ligt. Mm -hmm. uh, zeg maar, sommige mensen die kunnen echt gewoon het bloed onder je nagels vandaan mm -hmm. houden, yep. halen. Kenners allemaal. Uh, ja. En die zijn gewoon mentaal heel abusive. Die maken mm -hmm. gewoon gebruik van je. Yeah. En de nummer is gewoon een ode naar uh, gewoon je middelvinger steken naar die mensen en uh, weet je. Uh, als je niet uitkijkt, uh, bijt ik je. Maar uh, ja. er zit uiteindelijk venom in mijn Teeth. Dus, oh, uh... Kijk, daar is het uh, overdeel. Ken je een hoop mensen die, uh, waarvoor je uh, dat nummer geschreven hebt? <laughs> uh, als ik naar mijn verleden kijk, wel. Ja. Maar uh, ik zit er gelukkig gewoon een uh, aantal jaartjes... wel uh, met een goede, goede cirkel Goeie om mee, een cirkel dus. omheen, Dat is belangrijk. Goed zo, gelukkig. Uh, voor we het uh, uur gaan afsluiten en uh, naar het nieuws van tien uur gaan... draai ik natuurlijk nog een oud nummer van Porten. We zeiden het al. De tweede single, Atone. Toon. de titeltrack van de EP die je hebt opgenomen met uh, Tom. Schone, die we yes. kennen van de deathcore band Braces. Hoe was het werkproces met Tom? Met Tom werken is heel nice. Ja, uh, ja echt props naar Tom. Hij is heel professioneel. Uh, hele goede vocalist. Maar to Tom is een persoon die alles kan. Alright. Hij speelt gitaar, hij speelt bas, hij speelt drums. Hij doet vocalen, hij doet mix- en masteren. Uh, hij kan grafische dingen doen. Dat hij kan, kan video's echt, maken, art maken. Ja, hij heeft toevallig ook alles. de artwork voor een van de reaching-nummers gemaakt. Oh, wow. Uh, hij, kan, hij is echt uh, een allesdoener, zeg maar. Uh -huh. uh, en nou ja, toen ik deze EP, de eerste EP van Portent aan het opnemen was... Dat was echt uh, mijn eerste... Uh, Productie van het huis, deed ik alles van het huis. Mm -hmm. um, en ik had daar nogal moeite mee omdat ik niet helemaal wist hoe en wat. Uh, en door die feature van Tom te hebben, had hij me ook wat tips en tricks gegeven. Okay. Uh, waardoor ik uiteindelijk uh, vocal-wise zeg maar een hoop meer kon doen. En uh, heeft hij ook gewoon echt delivered aan zijn vocals en uh, ja. ja Tom, Tom is een hele goede gozer ook, ja. dus uh, shout-out naar Tom van right. En uh, waarom uh, juist uh, voor deze track uh, de Futuring met uh, Tom gekozen? Um, dit uh, nummer had een perfect moment uh -huh. waar je een feature kon doen. Het, uh, opeens gaat het nummer in een hele andere directie. Uh -huh. Je hebt opeens zo'n moment waar je van bent van, oh, er gaat nu iets gebeuren... En ik dacht, dat is de perfecte tijd voor een feature. En ik dacht dat de sound van ja, Tom's stem perfect zou zijn voor Om Tom daarvoor uh, in ja. te schakelen. En je hebt hem ook eerder ingeschakeld, of niet? Bij Reaching, of dat niet? Uh, Bij Reaching later uiteindelijk uh, later. in uh, ons nieuwste album. All right. Ja. Oké, okay, dankjewel. We gaan daar zo naar luisteren. In het volgende uur gaan we de diepte in over zijn nieuwe EP Chapter 2 Paid in Full. We draaien meer keiharde portentracks... tracks en ontdekken natuurlijk ook de verhalen erachter. Blijf luisteren dus tot na het nieuws van 10 uur. Bedankt voor zover.